Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere LHBTI'ers in Qatar zeggen dat ze zijn mishandeld door de veiligheidsdiensten daar. In een rapport van mensenrechtenclub Human Rights Watch staat dat transvrouwen... een biseksuele vrouw en een homoseksuele man zomaar werden opgepakt... en werden vastgehouden zonder aanklacht. De zes zeggen dat ze seksueel werden geïntimideerd en geschopt en geslagen... Volgende maand begint het WK voetbal in Qatar. Het land noemt het Human Rights Watch verhaal onzin. Volgens de organisatie is iedereen welkom, ook LHBTI'ers... als ze maar niet in het openbaar zoenen of hand in hand lopen. Honderden mensen bij Philips moeten binnenkort hun LinkedIn gaan bijwerken. Het bedrijf gaat wereldwijd 4000 banen schrappen en daarvan zitten er 400 in ons land. Verslaggever Lisa Schallenberg vertelt waarom. Ze blijven last hebben van toeleveringsproblemen, de, de, de ketens en ook van de inflatie. Voor het afgelopen kwartaal betekent het dat ze een verlies hebben gemaakt van 1,3 miljard euro. En dus moet er worden bezuinigd. Als je vindt dat politici bij ons soms een kort lontje hebben, heb ik een bizar verhaal voor je uit Brazilië. De politie daar was op om een bekende politicus op te pakken. Toen agenten aankwamen bij zijn huis, gooide hij een granaat naar ze... en begon hij te schieten. Twee politiemensen zijn gewond geraakt. Uiteindelijk is het wel gelukt om de man op te pakken. En bij de Belgische voetbalclub Standaard... viel er gisteren ook na de wedstrijd nog genoeg te juichen. Na het laatste fluitsignaal ging een van de aanvallers op zijn knie... om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Uh, dat Ah, nee, c'est parfait! Dat is <laughs> wat C'est Het is surrealist. Mocht je het gemist hebben, ze zei dus ja, het was sowieso al een gek middagje bij Standaar. De wedstrijd tegen Anderlecht werd stilgelegd omdat supporters vuurwerk op het veld gooiden. Toen ze daarmee doorgingen, werd Standaar uitgeroepen tot winnaar. En het weer nog, een onstuimig dagje met veel wind en ook buien met onweer. Tussendoor is er ook wat zon en koud is het niet, maximaal een graad of 17.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zijn nog heel even terug. Ja. Uh, het was een beetje raar einde van het eerste uur. Ben uh, hebben Christy nog even aan de lijn? Christy, uh, mijn, ja. vra mijn vraag was komt er ook live muziek? Nou, dan willen we misschien wel. Wat we meedoen, ja. Er is dus ook iemand die was oh, ik zou wel een keer piano willen spelen. Dus we zijn aan het kijken of we dat een keer kunnen doen. Ja, ja die band van Zandvoort Aert. Want die, die locatie is aanzienlijk natuurlijk. Ja, die locatie ja. leent zich overal voor. Eigenlijk. En Zandvoort Aard ja. is een, natuurlijk een hele leuke band. Met ja. onze burgemeester, absoluut, ja. o, de van de ja absoluut. Ja. Maar jij moet er wel een hoop werk voor doen. Je moet al die wijnrekken uh, aan de kant zetten, klopt dat of niet?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 En ze zeggen: Ga ik weer naar een bepaalde streek? Dan uh, kunnen we dat organiseren. Okay. Ja. Dan nou, leg ik gewoon contact met de wijnboeren. En dan gaan we daar naartoe. Leuk nou, hoor. Hartstikke bedankt. Heb jij nou misschien nog... Volgende, volgende week, voor... week ga ik uh, toevallig. Uh, of volgende, volgende week, week ga je. je weer. Ga, waar ga je ja, heen? We gaan naar uh, Rijngau. En daarna in Duitsland. Oké, okay. leuk. Leuk, ja. lekker. En uh, uh, als allerlaatste nog, misschien één voor de wintermaanden, nog één mooie tip voor een lekkere, volle rode wijn: Jouw, jouw favoriet? Zeg eens. Mijn favoriet op dit moment is de, is de Christmas wine. Het is een ja, uit de Languedoc. Kom je niet vaak tegen. Het is een okay. hele mooie volle kerstwijn. En die is, en die is te, bij jou te krijgen. En die is te koop wijn te bij, bij, bij Wijnen. Heel zijn. goed. Nou, uh, spoed u er want uh, wijn <laughs> is lekker. vinden wij tenminste, hè? Jij, nou, jij ook zeker. En dan uh, danken wij jou hartelijk voor dit gesprek, uh, Christy. En uh, nog een hele weekend. Ja, jullie weekend. hartelijk bedankt. Ja, oké. Okay. Een hele fijne dag. Doei, doei. Dag. Hetzelfde dag. Bye, bye. Yeah. Mm -hmm.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 En wij noemen ons tien betrokken zandvoorters... die eigenlijk een beetje het, uh, het participeren op deze manier probeerden af te ja, dwingen. Nou, dat is een mm -hmm. goede zaak. En uh, we hebben een nota samengesteld. Uh -huh. Een nota van 14 pagina's met 23 onderdelen. Ja. Juffel. <coughs> Goed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 Maar Alleen, die gaan ze wel krijgen als er geen bewoners Nee, dat komt, Maar ze waren natuurlijk bang dat het een soort golfeffect heeft. En dat het nieuwe Noord er ook mee te maken zou krijgen. Tuurlijk gaat dat uiteindelijk, ja. kijk, Mensen die gratis kunnen parkeren, zullen het altijd blijven doen. Ja. Als dat ergens kan. Maar, maar, maar wat denk je van de vrachtwagens? Ja, ook. ook? Die gaan nu, net als vroeger hoor, Kees om straat staan. Ja. Dan. Ja. Ja. Want nu kunnen ze nergens terecht. Maar, ja, ja.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 ik vind het een beetje... Ik ben digitaal welvaardig. Maar ik zou niet weten hoe ik de QR-code dan moet scannen. Dan en dan moet ik appje, op mijn telefoon app, gaan zitten. Heb je een app voor? hè en dan, uh, Nee, helemaal niet. Je kan, als je een iPhone hebt, maak je er een foto van. Dan ja, kom je niet uh, op die site. Niet iedereen heeft een iPhone. Ik heb gewoon een Samsung. Uh, ge ik dat is heel ook, jammer voor je. Ik heb jammer, ook ja. dood gewoon een Samsung. <laughs> nee, maar <laughs> maar volgens mij kan het er ook mee. Maar en voor en mensen zoals ja, ik... Nee, dan zeggen, wat moet ik ja. met een QR-code? Ja. En dan intikken op mijn telefoon. Zijn er... Uh,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 En dan maar hopen dat het uh, volgend jaar allemaal weer beter is, zullen we maar zeggen. Precies, en uh, uiteindelijk uh, ja. zou het leuk zijn dat iedereen... alle neuzen dezelfde kant op... Ja, nou ja, dat is eigenlijk... Dat zou woord, heel mooi zijn, woord. hè? Ja, ja. ja, Want, ja laten we daar vanuit gaan. Alle auto's in dezelfde richting gaan. Nee, nee, prima. Hartstikke bedankt, Clementine. Fijn weekend nog. En we gaan een muziekje draaien. Ben je er klaar voor, Isabel? Mooi. Kijk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 Everything I'm insecure about Yet today I drove through the suburbs Cause how could I ever love someone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 You said forever, now I drive alone past your street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 er is nog een straatnaam genoemd in Zandvoort zelfs. Dus uh, iedereen kent de naam Dr. Gerke. Ja. Heeft daar gewoond. En uh, nou, jullie hebben op jullie, uh, Facebook, nee, op jullie uh, internetpagina, stadsherstelamsterdam.nl, denk ik, hè, dat het is. Een prachtig verhaal daarover. Ja, ja. Met, met foto's, oude foto's. Ja, iedereen. Iedereen kent het als de woning van dokter Gerken. Ja. En hij kwam er in 1881 kwam hij daar wonen, tot ongeveer 1905. Dus uh, moet je nagaan hoe lang zo'n naam ja. nog blijft verbonden, eigenlijk aan, aan zo'n pand. Inderdaad, ja. En, en uh, nou, nou hebben jullie het verbouwd en jullie willen dat graag uh, komende woensdag laten zien, hè? Ja.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 Dat, dat zijn mensen die, die ingeschreven staan op onze wachtlijst. Oh, je moet echt op een wachtlijst staan voor de Amsterdam en dan uh, uh, dus er zullen weinig Zandvoorters dan komen worden. Nou, dat weet ik niet. Er kunnen natuurlijk ook genoeg ja, natuurlijk. De, uit Zandvoort al op die lijst staan. Dat is waar, Die ze misschien ja. daar ja. al alles ingeschreven ja. Ja. hebben. Dat ja. zou ja. natuurlijk kunnen. Ja. En hoeveel woningen zijn het, Stella?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 En uh, er zijn een hoop zandvoorters die dat uh, tegen willen gaan. En ik hoop dat de monumenten die wij nu... Nou ja, je, je hebt geen een, uh, echte monumenten in Zandvoort. Ja, je hebt wel een aantal monumenten natuurlijk. Maar dat uh, de, de, de, de prachtige uh, oude woningen zeg maar, gewoon daar blijven. Maar je hebt ook hele mooie pandjes die geen monumenten zijn. Nee, dat is waar. Dat is waar en natuurlijk. daar... daar uh, het, uh, hoe heet het? Slaag uh, de halte? Ja, bijvoorbeeld. Een prachtig ja, pandje. Ja, absoluut, absoluut. En, en, uh, kent, u, kent u Zandvoort een beetje?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 you like my craze. Let's get together maybe we can start a new face. De smokes the 12 hier bij ZFM uh, goedemorgen Zandvoort. En we hebben aan de lijn uh, Helma Meerwissen, Dat klopt hè? Goed. En, uh, ja, dat klopt helemaal Ja, we gaan het wel over... Hallo Helma. Oh, goedemorgen, We gaan het hebben over de nieuwbouw duinen nou wie Zandvoort in of inrijdt of uitrijdt. Ik Kan er niet omheen.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 uh, nou, zoals we weet is op het terrein van de Herman Heijermansweg uh, wordt het nieuwe huis in de duinen gebouwd, ja. het uh, uh, voormalig woonzorgcentrum van uh, uh, wat van Kennemart is. Ja. Maar er is ook al één bouwdeel klaar. Dat is van uh, voor de Hartekamp groep ja. voor de van mm -hmm. uh, Hartenkamp. Hartenduin heet dat.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 uh, port Kevins, voor zover we weten, blijven daar niet staan. Oké, okay, oké. Okay. En hè? de mensen die daar dus nu wonen, die komen in die nieuwe gebouwen. Zijn er dan daarnaast nog plekken vrij voor, voor andere bewoners? Ja, want de, uh, er wonen nu 57 mensen in, het, in de tijdelijke huisvesting. Ja, uh -huh. En in het nieuwe gebouw is plaats voor.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 Ja, dus echt heel veel uh, mensen zijn ja. heel benieuwd ook... Ja, uh, hoe het eruit gaat zien. maar ja. uh, nou, het, het wordt prachtig. Ja, het wordt heel mooi. Want ja. We zijn nu druk bezig met de logistiek hè, eromheen. Uh, parkeertreintjes, uh, ja. uh, groene aanleg en dat soort uh, zaken. Ja. Nou ja, het schiet al ja. lekker op. Ik kom er bijna... Drie, vier keer in de week. Jij ook? Ik, nee, ik woon er niet, maar ik nee. bring daar medicijnen heen. Oké, okay, oh natuurlijk. Dus vandaar ja, ja. dat ik het bijna elke ja, dag Ja, mijn schoonvader zit er nu. Oké, okay, ja, ja, ja. Dus ik ja. ben er ook uh, bijna wekelijks. De ja, ja, ja, ja. Maar het ziet er inderdaad ja. prachtig uit. Het is schitterend ja. mooi gebouw hè. Ja, het is echt heel mooi.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 uh, zeg maar dat, dat ja het veilig is een... de toegankelijkheid ja, ja, ja precies ja, ja, ja. want de mensen die nu uh, wonen ja, die zijn niet uh, mobiel genoeg om even nee. de trap te nemen ik, en dergelijke. nee dat is struikelover los maar we hebben wel mooie filmpjes gemaakt en hebben we ook al laten zien aan uh, okay. uh, cliënten zijn die ook, ook ergens gaan ergens we anders? woensdag weer doen ja, zijn die ergens anders ook te zien op websites of iets uh,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 ja, en, hartstikke goed. Goed, helemaal hartelijk dank voor je, uh, dat je aan de telefoon wilde komen. Nog een heel fijn weekend. En ja. we houden het in de gaten wanneer de opening is. Want en heel veel door. succes, hè? Ja, daar komen we er zeker ja, terug. Ja, ja. En we dank. houden jullie op de hoogte. En ja, fijn ja, dat jullie hier aandacht hebben. Helemaal hartelijk goed. dank, hoor. Oké. Okay. Fijn weekend. Voilà. Dag. Dag. Zelfsig. <muchless> lid van de ondernemersvereniging Zandvoer. Ik ga meteen door. Ja, we, hebben, we hebben wat Peter nou precies doet, maar hij is dus bestuurslid. Peter oh, Bluis zit ja. in de studio, laten we Peter, dat even... Laten we zo. Peter Bluis en, en Hans Botman en. kennen elkaar natuurlijk al ja, jaren. Ja, maar, Vanaf we... ja, de lagere school. Ja, we Vanaf de lagere school, school dus school die wel weten wel waar we man het man over, over hebben, ja. Uh, Peter, we gaan met jou praten uh, over de sfeerverlichting in het dorp. Jullie ja. hebben dat uh, uh, afgelopen week uh, op internet bekendgemaakt. Dat er voor vijf jaar een uh, contract is afgesloten om de sfeerverlichting op te hangen. Ja. Er is nog niets. Dat, dat klopt. Ja. Dat klopt ook. Dat ja. heb je goed geconstateerd. Ja. Ja, ja. Ik kijk <laughs> af en toe naar boven. En markeert en dan, uh, nog steeds niks aan je ogen, ondanks dat <laughs> je een bril draagt. En, uh, en dan woont natuurlijk ook in de Halterstraat. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik met mijn raam open. Te doen. Ik zal je even de saillante nou, details, Cyanthe details Cyanthe vertellen. De details. Uh, wij doen al vijf jaar zaken met de firma Hoeman, gevestigd hmm. bij Meidrecht. Ja. Uh, dat is niet een kleine speler op het uh, elektrotechnisch gebied. Uh -huh. uh, nee. uh, zij uh, verzorgen onder andere.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 En uh, dat is natuurlijk een, een, een hele goede business geworden. Want ja. iedereen wil een zonnepaneeltje op zijn dak. Ja, maar die heeft, ja. kun je niet ophangen in de Altersstraat natuurlijk als feestverlichting. Nee, want, maar jou, jou, jou, jouw, jouw huisje gaat ook verbouwd worden, dus dat ja, heeft dat helemaal gezien. zin. Is dat zo? Ja, maar ja maar dat, je weet ook niet alles. Het uh, <laughs> is een ander verhaal. Maar waarom hangt die feestverlichting? Nou, dat ga ik je vertellen. Uh, die spullen die moeten uit Griekenland komen. Ja. Daar uh, zijn de, uh, de ledlampjes...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 Eigendom, maar dan ook inmiddels was een beetje afgeschreven. Ja, okay. ja. Dus dan ben je weer toe aan nieuwe sfeerverlichting. Het lijkt een hoop geld, maar als je ziet wat daarvoor gedaan wordt, dan uh, is het uh, dan, uh, te doen. Uh, Goedkoop wil ik niet zeggen, nee. uh, minder duur. Nee, ja, nee. Ja. Ja, okay. <laughs> dus uh, volgende week, uh, uiterlijk die beter erop. Ja. Uh, uh, moet het gaan hangen. Uh, gaat het uh, hangen?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 Uh, daar moest de sfeerverlichting ook van oh, okay. betaald worden. Ja, ja. Uh, nou, dat ging niet meer. Nee, dat is, uh, ja, dat uiteindelijk is, ja. is dat zeg maar, overgenomen door het innovatiefonds. Oh, ja. uh, en wij hadden dus zeg maar, een, een ruimer budget... Ja. om uh, wat nou, ja. moois neer te hangen is uh, we, we, we gaan mooie, mooie tijden tegemoeten. Ja, te we gaan mooie ja licht, zeker licht, weten. Licht, ja, je kunt er een boek bij lezen bijna. Hè. Nou, en de tijdrekening wordt betaald door de gemeente. Ja, ja, ja. Kijk, wij trappen de elektra van de de Nou, daar praten we verder. Er niet meer over. Oh, dat o, mag hoe... rustig gezegd nee, worden. Nee, dat weet ik wel, maar we moeten gaan afsluiten. Peter. Oh, nou, dat, dat is goed, jongen. jongen. Uh, ja, dit was Zeer de, goede, de goede morgen. Ik dankjewel voor Zandvoort en de regio. Oh, Oké, okay, ja, ja, ja. Na deze uitzending hoor je een herhaling van de ZFM Oud Zandvoort. En uh, luister ook zeker vanaf twee uur naar za uh, zaterdag. Uh,